uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, nog een uur en het volgende plechtige moment begint. De Nieuwe Kerk stroomt vol met genodigden. We praten verder met de gasten in de studio en uh, volgen natuurlijk ook de kwestie Johanna. Straks het op uh, de Amsterdamse korpschef daarover. Eerst nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. De nieuwe kerk in Amsterdam loopt vol voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander... die over een uur begint. Alle genodigden zijn door de aanwezige gastvrouwen naar hun plek begeleid. Zodra je mag zitten, dan mag je ook niet meer rondlopen. De inhuldiging van koning Willem-Alexander gebeurt in een vereniging van vergadering van de Staten-Generaal. Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer zweren dan trouw aan de koning. Verder zijn bij de inhuldiging 500 burgers aanwezig die door de provincies zijn geselecteerd... Tijdens de plechtigheid zingt het Nieuw Amsterdams Kinderkoor een lied van Herman van Veen. Premier Rutte heeft het moment van de abdicatie als een heel bijzonder moment ervaren. Hij herinnert zich hoe hij als jongen van 13 de abdicatie van koningin Juliana op tv zag. Om nu zelf daar te zijn met alle andere getuigen en ook de emotie te voelen bij de nieuwe koning en de koningin, dat is toch heel bijzonder, zei hij. Rutte keek ook vooruit naar de ceremonie in de Nieuwe Kerk.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 Na de excuses werden de twee met een politieauto naar het Waterloopplein gebracht. Daar protesteerden republikeinen tegen de monarchie. Er zijn zo'n 50 demonstranten. De NS heeft tot elf uur vanochtend ongeveer 51.000 reizigers naar Amsterdam vervoerd. En daarvan stapten er 40.000 mensen uit op Amsterdam Centraal en ongeveer 11.000 op Amsterdam Zuid. Nou, het is een klein beetje rustiger dan koninginnedag vorig jaar. Maar we verwachten dat er toch nog wel veel mensen richting de stad gaan komen. Omdat er natuurlijk dit jaar speciaal ook nog in de middag en in de avond evenementen zijn. En tot nu toe verloopt alles zonder problemen, zegt de NS. En dat geldt ook voor het mobiele netwerk. Volgens KPN en Vodafone kan het mogelijk zijn dat mensen niet meteen verbinding hebben... maar de meeste mensen kunnen moeiteloos bellen. KPN en Vodafone laten weten dat internet via het mobiele netwerk wel wat trager gaat dan normaal. De werkloosheid in Europa loopt iets op. Er zaten in maart iets meer dan 26 miljoen mensen zonder werk, van wie zo'n 19 miljoen in de eurozone. Werkloosheid in de eurozone is iets opgelopen naar 12,1% tegen 12% in februari. Oostenrijk kent de laagste werkloosheid met 4,7%. Volgens de Europese criteria heeft Nederland een werkloosheid van 6,4%. Het CBS hanteert een afwijkende meetmethode en kwam deze maand uit op een percentage van 8,1%. Het weer, overal droog, geregeld zon, vooral in het noorden. Temperatuur 10 graden op de wadden tot 15 in het zuiden. Vannacht weer koud met voorstaande grond. Morgen zonnig en het wordt dan 13 tot 18 graden. En wij zien, als wij uit het raam kijken, hier vanaf de dam... een uh, lange stoet van mensen in uh, kleding. Bijzondere dure kleding, uh, uh, luxe kleding, gejurkt. <laughs> Menno, wat zien we? Nee, wat we zien is, uh, het is natuurlijk, uh, het is een paar keer gezegd... de, de, de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. En wat we nu zien is de binnenkomst van uh, de Kamerleden. Eerste en Tweede Kamer, maar ook, en dat is bijzonder... want dat is voor het eerst een aantal statenleden... van de Nieuwe Landen, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Dat straks, blijf luisteren. Ze waren enorm onder de indruk van de nieuwe collectie. Ja. Het is alleen jammer dat we altijd zoveel marge kwijt zijn... aan de tussenhandel. Mm -hmm.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 Live vanuit Amsterdam. Lara Rensen en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Nieuwe Kerk vult zich voor het volgende hoogtepunt op deze dag. We houden in de gaten hoe de gasten eruit zien. De Amsterdamse korpschef reageert zo meteen op de aanhouding van die betogers. En we spelen ook nog een tweede ronde van de Oranje Quiz. We gaan eerst naar Jeroen de Jager. Die is in het crisiscentrum, Jeroen. Is het crisis bij de politie? Je krijgt het idee dat ze wat aan het bezweren zijn de afgelopen Ja, het is niet, handig, niet handig wat er allemaal is gebeurd... met die aanhouding van uh, Johanna van den Hoek en uh, Hans Maassen. Nou ja, ze hebben gezegd dat, uh, het het een inschattingsfout uh, We hebben excuses aangeboden, een bloemetje gegeven. En ze weer teruggebracht naar het centrum. Uh, dit had natuurlijk niet mogen gebeuren. Uh, ze zeggen bovendien, want er is ook getweet door de politie... vlak na die aanhouding. En toen is ontkend dat ze zijn aangehouden. En daarvan is gezegd, dat is nog niet gemeld... Maar dat heb ik net gehoord. Dat noemen we regelrecht een blunder, dat die tweet is geplaatst. Dus uh, dat is nog wel een gevalletje zeg maar, voor de evaluatie achteraf, volgens mij. Maar goed, er zijn inmiddels excuses aangeboden, ja. begrijpbaar. Ja. Ja. ja, zeker. Jeroen de Jager, dank je wel. Karin Alberts is op het Centraal Station hier in Amsterdam. Daar was het vanmorgen redelijk rustig. Hoe is het er nu, Karin? Het is wel drukker geworden en uh, de mevrouw van de NS die ik daar straks sprak, die zei dat is eigenlijk een beetje zoals andere koninginnen dagen, of toen nog koninginnen dagen. Uh, dat zo'n beetje de mensen eerst wat uitslapen en dan rond een uur of half elf, elf beginnen binnen te druppelen of binnen te komen met wat grotere groepen. Daarvoor was het inderdaad binnen druppelen. Uh, maar inmiddels, het is druk. Je ziet elke keer als er een trein uh, stopt, dan komt er weer zo'n mensenmassa hier uh, de hal inlopen. Allemaal in het oranje. Ik heb van alles voorbij zien komen: oranje cowboyhoedjes, gewone kroontjes, oranje regenlaarzen. Die kende ik nog niet. Oranje, nou ja, noem maar op: boa's, slingers. Mensen hebben er zin in. Zijn in het oranje gekleed en lopen nu hier de stad in, waar een zonnetje schijnt. En dan maar naar een van die vele. Ja, uh, festivals die er zijn. Of, of uh, je kan uh, dansen, je kunt de Vrijmarkt op. Kortom, uh, mensen komen echt naar Amsterdam om feest te hebben. Dat was uh, Karin Albers. Josephine Trehi, inmiddels op een bootje. Door die Amsterdamse gracht. Inderdaad. Ik ben gewoon heel ordinair op de kade gaan staan. met mijn duim omhoog. En dat werkte, want Timon heeft me opgehaald. Goedemiddag. Goedemiddag. Timon heeft een, uh, nou, een klein sloepje. Met voorop een uh, klein kajuitje, een beetje een brak bootje, maar supermooi, supermooi. Met daarop gezellig een uh, man of tien collega's, vrienden, biertjes, cola's, spaatjes, kaasjes, toosjes. Ja, inderdaad. Goed geregeld. Hey, uh, dankjewel. dankjewel. En jullie doen het ook redelijk rustig aan, want je ziet heel veel andere boten langskomen. Nu komt er bijvoorbeeld een hele grote boot aan met hele harde muziek, maar ja. bij ons is het lekker rustig. Ja, wij uh, we doen het inderdaad lekker rustig aan, niet... Uh, ja, dan hebben we hebben geen dagen gestoken in de voorbereiding van koninginnedag. Dat, uh, dat laat ik inderdaad over aan de, de grote feestschepen. We gaan gewoon lekker uh, een ja. rustig een dagje in de zon willen maken hopelijk. Ja, nou, we gaan nog even een stukje door. We gaan nu een brug onderdoor, dus ik moet even gaan bukken. Maar uh, tot later. Oké, okay, tot straks dan. Volgens mij is het wel naar de zin, daar op de Amsterdamse gracht. Inmiddels zien wij, we zijn het eerder al, de nieuwe kerk volstromen. Bekende mensen van uh, oud-Nederlandse uh, Bank-president Wellink... tot aan Van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken. We hebben Job van den Ende al langs zien komen. Komen we zo dadelijk even op terug. Want we blijven ook nog eventjes bij het verhaal rond uh, de aanhoudingen. Het uh, was niet handig, onterecht oppakken van twee bekende republikeinen... Op dit moment, op 30 april, wil eerder heeft de politie daarvoor excuses aangeboden. Verslaggever Martijn Grimius is nu bij de korpschef van Amsterdam. Martijn. Meneer Albersberg, twee demonstranten opgepakt en dat had niet goed. Nee, dat vind ik ook. Dat was eigenlijk niet volgens de afspraken. Daar hebben twee collega's een inschattingsfout gemaakt op de Dam. En ook op grond van bevelenvordering twee mensen aangehouden. Beide mensen zijn afgevoerd, zoals dat heet, gebracht naar ons cellencomplex in Zuidoost. Daar hebben ze ook gelijk in vrijheid gesteld. Excuses aangeboden. En een van beiden op verzoek teruggebracht naar de stad om hier verder te gaan. De heeft zijn eigen vervoer gehad. Dit was inderdaad niet de bedoeling, een inschattingsfout. Nou, ik sprak nog met Hans Maassen, een van de arrestanten. En die zei, ja, dus we moesten de hele procedure door voor je... Voor Enzovoort, enzovoort. Ja, enzovoort. ja dat, is, dat is nu eenmaal de procedure. Als je aangehouden bent, gaat het ook zorgvuldig. Hè? Dan komt er een hulpofficier die zo snel mogelijk beoordeelt. En die heeft ook gelijk in overleg met het beleidscentrum gezegd... Nee, dit, we, dit was niet de afspraak. Uh, de mensen worden gelijk vrijgesteld. En dan zorgen we ook weer dat ze, als ze dat willen... netjes teruggebracht worden naar de stad. Niet halverwege in zo'n procedure stoppen. Dat gaat niet. Hoe kan dat nou toch gebeuren? Ja, dat zijn twee collega's die op dat moment... zoals ik zeg, een inschattingsfout gemaakt hebben. Niet goed geïnstrueerd. Uh, dat is nog te vroeg om te zeggen. Uh, er is goed gebriefd. Maar ja, het was een drukke dag. Er gebeurt veel. Collega's staan op scherp. Deze twee hebben een inschattingsfout gemaakt. En als eindverantwoordelijke bied ik daar ook aan betrokkenen excuses voor aan. Uh, en verder gaan we er een feestelijke dag van maken. Ja, maar u voelt zich daar vervelend over in elkaar? Ja, dit, dit is natuurlijk dingen waar we elkaar voor staan. Anderzijds met zoveel mensen in de stad en zoveel politiemensen kan dit gebeuren. Vandaar ook excuses. En we zorgen dat beide mensen die zijn aangehouden... morgen een dikke bos bloemen van ons krijgen. Want dat hoort er dan ook bij. U gaat wel diep met stof, hè Nee, ik denk daar moet je open en eerlijk over zijn. We zijn heel hard aan het werk. Al die 10.000 collega's zijn in het werk. Eén inschattingsfout, dan moet je daar ook eerlijk zijn. Ook naar de luisteraars. Dit was niet het beeld wat we bij de stad willen hebben. En overigens is het geweldig gezellig in de stad en is het te feest. En voor de, de rest loopt voor. het prima? Het loopt prima. We hebben een mooie huldigingscène gehad. De stad wordt langzamerhand drukker. En het is feestelijk. En vanmiddag gaan we ook door met de festiviteiten. Korpschef, Albersberg. Dank u wel. Hier tussen stroomt de nieuwe kerk vol met genodigden. Menorema. Heb jij de presentielijst bij je en heb je iedereen al afgevinkt? Of, uh... Ja, er zijn een paar niet natuurlijk. Eh, een paar op vakantie. Eh, de weigeraars, eh, want heb je het over? De Kamerleden die binnenstromen... die komen achterin te zitten. Nee, eh, de Eerste en Tweede Kamer zijn binnengekomen. Statenleden van eh, die drie landen, Aruba, Curaçao en Sint zaten daar eh, tussen. Die komen in het midden van de kerk te zitten. Dus de koning zit met zijn rug naar het koorhek... en kijkt dan richting het einde van de kerk naar de Nieuwe Zijds toe. En voor hem ziet hij dan eh, de Kamerleden zitten. Die zijn er natuurlijk niet alleen, er zitten genodigden, er zitten persoonlijke vrienden ook van het paar, maar ook nog van de prinses Beatrix zullen er zijn. We zien de, de kredestafel al, hebben we gezien, met daarop de Rijksappel en de scepter en natuurlijk de kroon. Er zijn ook twee plekken ingeruimd voor de grondwet en het koninkrijkstatuut, Die, of statuut voor het koninkrijk heet dat officieel. Die worden straks meegedragen in de stoet die vooraf gaat, het zogeheten korteertje... Eh, voordat de koning en koningin eh, de kerk binnenkomen. Wat je ook ziet is de aankleding eh, met bloemen. Eh, in, in, dit, in dat opzicht bijzonder eh, dat het in het oranje is. Dat zie je toch niet... Ze heet weliswaar van oranje en we noemen ze de oranjes. Maar oranje zie je... Toch niet heel veel? Waarom uh, toch... terug... Ja, dat weet ik. Het is een persoonlijke, persoonlijke voorkeur. Uh, ik weet dat uh, koningin Maxima, ja, toen nog prinses, uh, zich daar sterk mee bezig heeft gehouden. Daar uh, veel invloed op uh, heeft gehad. Uh, ja, en zo vult zich die kerk met uh, autoriteiten. Die zijn ervoor nodig, want het is een gewone staatsrechtelijke bijeenkomst. Een, een, vergadering, een verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Maar uh, de 500 Nederlanders, de gewone burgers, zitten erin. Die zitten inmiddels ook binnen. De pers zit boven op de wezen. Bezig... Galerij. Uh, Daphne Dekkers uh, is er uh, met Richard Kraaiecek. Beide betrokken, natuurlijk. De een bij uh, het Koningslied. De ander bedenken van. De Koningspelen. spelen. <lacht> ja, dat horen we vanavond wel. Uh, ja, en veel Kamerleden. Waarbij me opvalt dat er toch heel wat een Oranje Stropdas op hebben. Uh, vooral ja. een aantal PVV-Kamerleden. Ook zacht Dion die met een enorme slobber ja. voor. Uh, uh, als stropdas, uh, helemaal in het oranje. Henk Krol zag ik van uh, de oudere partijen uh, met een oranje stropdas voor. Ja, echt. En wat mij opviel, maar daar heeft zien uh, waarschijnlijk nog veel meer opgelet. Geen hoedjes, een enkel haarstukje heb ik gezien. Ja. Nou ja, een hoed kost natuurlijk ook wel aardig wat. En, ja, en uh, het is ook niet gewenst, hè? Want nee, nee ik zag zeer. net al een hele grote rode hoed. Nou, als je o, erachter zit, dan zie je een hele middag een grote rode hoed. Maar dan kan je heel weinig meemaken van de inhuldiging. En je had het net over oranje bloemen. Ik sprak de bloemist van, uh, die van 1980, sprak ik enkele weken terug. En hij had uh, toen een gesprek gehad met de koningin, toen, de Koningin Beatrix toen nog over de bloemen. En toen had ze gezegd: Mij maakt het niet heel veel uit, maar geen oranje, geen oranje. bloemen. Nee, precies. Blauw-wit was het volgens mij. Toen ja. Ja. Ben, nou, leg het uit wie Josine is, want dan weten de mensen thuis niet. Nou, Josine is van uh, het. Een moet ik zeggen bij onder meer het uh, blad uh, Forstenroyaal. Uh, en daar, nou ja, ik zou je vertellen, wij waren in Brunei in, in januari. En uh, bij het staatsbakket van, van de koningin en de prins en prinses toen nog uh, bij de sultan van Brunei. Er gaat een fotootje richting uh, internet, komt op internet Twitter uh, van dat staatsbakket. En dat krijgen we dan gelijk terug van de dames en de heren van Forstenroyaal. Maar het zijn vooral uh, dames, geloof ja. ik. Oh, Maxima draagt het uh, diadeem wat uh, Beatrix uh, droeg uh, bij haar inhuldiging <laughs> in 1980. Daar lachten wij toen of. nog. Natuurlijk vriendelijk van, ja. ah, leuk, goed opgemerkt. Moeten we daar nog wat achter zoeken? Ach van nee, daar hoeven we niks achter te zoeken. Nou, een week later uh, zat de koningin voor de televisie te vertellen dat ze ermee mee zou stoppen. Dus nee. de dames hadden. Was goed dat gezien. voor jullie ook toen ook een aanwijzing, Josephine, dat er iets ging gebeuren? Uh, ja, het is natuurlijk ook wel een beetje koffiedik kijken. En je zegt wel van, hé, hey, wat bijzonder. Maar uh, ja, het was niet toen ik dat zag, dacht oh, nu volgende week krijgen we de aankondiging. Maar de koningin en ook prinses Maxima vertellen heel veel door hun kleding en hun sieraden. Uh, koningin Beatrice heeft bijvoorbeeld bij de kersttoespraak een broche gedragen. Die is ook terug bij de doop van Friso en... Ze sprak toen natuurlijk niet heel veel over Friso, maar ze liet wel zien. Hij is in mijn hart. En dat doet ze bijvoorbeeld ook met kleuren van kleding of modellen van kleding. Als de koningin op staatsvloek naar Argentinië gaat, draagt ze een jurk van een Argentijnse ontwerper. Gaat ze naar Engeland, dan bestelt ze er een bij een, bij een Brits ontwerper. Dus dat is, ze zeggen zeker wat met hun kleding. Maar het is eigenlijk een beetje een soort wie is de mol. Dus er zijn overal verborgen aanwijzingen. Ja, en dat is juist zo leuk. En dat houden jullie allemaal in de gaten? Ja, ik werk elke dag mijn website bij een paar uur per dag over de kleding. De buitenlandse missies komen inmiddels ook aan de Nieuwe Seidsvoorburgwal. De ingang daar van de Nieuwe Kerk. We zien de buitenlandse missies... Koffie aan hand zien we binnenkomen met zijn vrouw. De voormalige de secretaris-generaal bij de Verenigde Naties. Uh, ook aan de achterkant met... die blauwe loper. Uh, ja, het is ja. blauw. Ik, ik weet eerlijk gezegd niet of dat een betekenis heeft. Maar het was bij Beatrix, menig mening me te herinneren, ook uh, blauw. Ook die gasten komen allemaal via de kant van de Nieuwe Zijds. Ja. De enige die over, uh, de, onder de pergola doorlopen, vanaf uh, zeg maar het paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk... Dat zijn uh, de Kamerleden, de, dus Statenleden. Leden van de Staten. General. De ministerraad komt straks over, als de vergadering om half twee geopend wordt. Daarna komen pas de ministers binnen over die uh, lopen. En natuurlijk de corteertjes en koning en koningin. Maar ook prinses Beatrix komt zo meteen. Dat staat gepland rond kwart voor twee, dus dat duurt nog een half uurtje. staat gepland dat ze aan deze kant oh, binnenkomt. Okay, niet, niet, met en niet voorlangs. Nee, nee, met de drie prinsesjes. Goed, oké. Okay. Goed, dan uh, verlaten we Amsterdam weer even en uh, gaan we naar het zuiden van het land, Zuid-Nederland. Martijn van der Zanden maakt daar een tour en op dit moment is hij op het water bij de Maxima-sluizen in Brabant. Ja, wordt voor u zo meteen de bakbordsluis. De bakbordsluis, heel blijven. De Maxima-sluizen bij Lid. Normaal is het hier op een Koninginnedag, als het lekker weer is, lekker zonnig, erg druk. Maar vandaag is het rustig. Er is juist wel een groot leeg schip hier de sluis ingevaren. Ja, ons schip heet Linkwenda. En ik zie binnen wel wat oranje versierselen, geloof ik, hè? Ja, ja, wij gaan zo even ook uh, vieren, hè. Ja, ja. En hebben jullie inderdaad van, vanmorgen ook uh, via de televisie of via de radio het gebeuren gevolgd? Ja, ja, we zijn expres gaan varen en dan wil even kijken. Dan klimt de schipper even op de kant om de, auto, uh, om de auto van de boot te halen. Ja, ja, we zetten hem eraf. We gaan zo boven de sluis leggen en dan gaan we even op uit. En de, koningin de dag vieren? Ja, ja. Ik zie achter op de boot, of op het schip moet ik zeggen, wel een mooie vlag, Beatrix, Willem-Alexander. Ja, mooi hè. Dat is het de maxima sluizen of niet? Dit zijn de maxima sluizen, ja. Ja, ja prinses of koningin? Nu tegenwoordig koningin natuurlijk hè. Ja, ja dan moeten we de borden weer veranderen zeker. Dus een betere plek om hier even te stoppen, dat kan eigenlijk bijna niet. Nee, nee, nee dat is je goed, ja. Ja, u kan hem best even roepen als u in de buurt bent schipper, dan kan ik u waarschijnlijk zeggen of het uh, allemaal goed... Uh en of die helemaal vrijgegeven is en of u eventueel kunnen schutten. Maar zoals het er nou uitziet gaat het de goede kant op. Sluismeester René, het is rustig hier vandaag hè? Het is extreem rustig vandaag. Hoe komt het? Het weer. Het weer is nog uh, te koud voor de jachtenschippers vooral. koning in de dag uh, leggen veel bedrijven stil, dus er wordt ook nog niet, uh, niet veel gevaren. En uh, überhaupt niet gelaaien en gelost. Had. Normaal met dag is het hier echt vol met jachten. Als het ja. tenminste een beetje lekker weer is. Ja. Met dag met goed weer dan hebben we hier uh, toch uh, ja, een drukte van belang met de jachten en de toeschouwers. Volgen jullie zelf dag nog een beetje? Ik zie de televisie in ieder geval aanstaan op Nederland 1. We zetten het even bij, maar voor de rest uh, niet te extreem. We hebben de vlog in top. Dat wel. En achter die tv-verscholen zie ik een portret van uh, toen nog Koningin Beatrix en, en Prins Klaus. Nou, dat is verplicht. Dat uh, alle uh, rijksobjecten hangen, die, uh, die foto's. Kijk, daar, hangen we, daar hangen de F-16. Die vinden we ook mooi. Die hangen, ernaast. die hangen ernaast. Er zijn vandaag wel nieuwe statiefoto's gepresenteerd... van de nieuwe koning en koningin. Dus die, die komen hier dan waarschijnlijk ook te hangen. Ja, die hebben wij nog niet. Dus Ik weet niet of ze gaan komen. Wij hebben er niks van gehoord. Maar ik neem aan van wel. Dat, dat zal wel meegaan. Dan dus kijken we ergens een plekje kunnen vinden voor ze. Martijn van der Zanden was dat bij de Maxima Sluizen in Brabant. De Radio 1 Oranje Quiz. De grootste Oranje-kenner van Nederland. Het is uh, tien minuten voor half twee. We spelen vandaag vier keer de Oranje-quiz. Timotheus, zeg ik het nou goed, uh, Jurgen? Timotheus. Hij is er toch niet meer? dus ja, het maar maakt mij Van der Geest, in ieder geval, heet van achter Harderwijk. Die scoorde 21 punten. Uh, we gaan nu verder met uh, Doeke de Vries. Goedemorgen, welkom in uh, ons goede middag. Is het inmiddels al? Ja, ja ik goedemiddag. Zit altijd in de ochtend. Uh, u bent 50 jaar uit Noord-Burgen, zeg ja. ik dat goed? Ja. Um, was het lastig om hier te komen? Want het is inmiddels goed druk ook in de aanloop naar de Dam toe. Ik heb een broer en schoonzus wonen in Amsterdam. En daar heb ik geslapen. Dat is heel slim van u om dat te doen. Dus het was geen, geen enkel probleem om naar de studio te komen. Nee, nee. Wat vindt u straks van de inhuldiging? Of is dit meer een spannend moment voor u momenteel hier live op de radio? Het valt tot nu toe mee. Wat ik het mooiste vond is vanmorgen de abdicatie en het balkon. Waar heeft u dat meegemaakt? Uh, op de op vijftiende dan? rij voor uh, het paleis. Oh, kijk eens aan. Dus een hele mooie plaats. Want u was er vroeg, vroeg bij je, of niet vanochtend? Kwart over zeven was ik hier. Kijk eens aan. Goed. Jurgen, uh, zullen we beginnen? Ben je hey. er klaar voor? Ja, zeker. 21 punten, dat is de uitdaging, hè? We beginnen met vraag 1. Meer keuzevragen zijn er dus. Um, een van Maxima's favoriete ontwerpers is Eduard Vermeulen... van modehuis Nathan in Brussel. Denk aan de groene jurk die Maxima droeg tijdens het staatsbezoek aan Brunei... of het spijkerjasje met de rode baret tijdens koninginnedag 2004. De Belgische prinses Mathilde is ook klant van Nathan... en zit qua smaak op dezelfde lijn als Maxima. Er worden dan ook duidelijk afspraken gemaakt om te voorkomen... dat ze bij dezelfde gelegenheid precies, precies hetzelfde aantrekken. Eén keer ging dat bijna mis... In welk museum was dat? Dat is vraag 1. Was het A, het gemeentemuseum, B, het stedelijk museum, C, het scheepvaartmuseum... of D, het museum voor schone kunsten? Museum voor schone kunsten. D is niet goed. Het is antwoord A, het gemeentemuseum. Uh, bij dat museum droegen ze allebei een zwart-witte mantel met een pied-de-poule motief. Zeg ik dat goed, ja. Josien? Dankjewel. De modellen waren verschillend en kwamen van verschillende ontwerpers... maar toch leken Maxima en Mathilde wel tweelingzusjes. We gaan naar vraag 2. In de graftombe van de Nieuwe Kerk in Delft zijn 45 leden van het Huis van Oranje en het Huis van Nassau bijgezet. Willem van Oranje was in 1584 de eerste. In welke plaats liggen zijn voorouders begraven? Is dat A. Steenbergen, B. Buren, C. Breda of D. Willemstad? C. Breda. Hartstikke goed. Toelichting. Voorouders van Willem van Oranje liggen in de Grote Kerk in Breda. Voor het uitbreken van de 80-jarige Oorlog hadden de Oranjes Breda als vestigingsplaats. Maar omdat Breda in handen was toen van de Spanjaarden... toen Willem van Oranje overleed, werd uitgeweken naar Delft, waar hij woonde. Ik heb mijn zoon nog nooit zo gelukkig gezien. Ja. Juist met Maxima naast hem. Achterwij min staat deze zware taak te vervullen. Hoe zorgen wij ervoor dat het kabinet toestemming geeft voor een huwelijk. Dat was Willeke van Almelrooy als Beatrix in de tv-serie Beatrix onder vuur. In de loop van de tijd werd de koningin door verschillende actrices gespeeld. Welke actrice van het volgende rijtje speelde nooit koningin Beatrix? A. Dorijn Curvers. B. Ouwehand. C. Ineke Veenhoven. Of D. Ellen Vogel. Wie van deze vier speelde nooit koningin Beatrix? A. Dorijn Curvers is niet goed. Het is antwoord D. Ellen Vogel. Um, wel was ze te zien als Juliana in de serie Beatrix onder vuur. En Bernhard uit van Oranje. We gaan naar vraag 4. Prins Maurits trouwde in 1998 met Marilene van den Broek. Samen kregen zij drie kinderen. Anna, Lucas en Felicia. Wat is de achternaam van de kinderen? Is dat A. Oranje Nassau van Amsberg. B. Oranje Nassau. C. Van Liepen-Bisterveld van Vollenhoven. Of D. Van Vollenhoven. C van dieper van Vollenhoven. Dat klopt. Bij Koninklijk Besluit werd besloten dat uit het huwelijk geboren kinderen... de achternaam van dieper van Vollenhoven zouden dragen. De kinderen van Maurits en Marilène bezitten geen adellijke titel. De tussenstand volgens mij twee punten. We gaan naar vraag 5. Koningin Bertris legde maar liefst 54 staatsbezoeken af. Het eerste land dat zij als koningin aandeed was Luxemburg, 1981. En het laatste, Singapore, dat was in januari 2013. Koningin Wilhelmina was uit heel ander hout gesneden. Tijdens haar regeerperiode legde zij maar in drie landen staatsbezoek af. Welke landen waren dat? Dat is de vraag. A. Engeland, Frankrijk, België. B. Frankrijk, Denemarken, België. C. Duitsland, Engeland, België. Of D. Frankrijk, Zweden, België. En ik geef, omdat, ik gewoon, omdat het koningsdag is, geef ik één klein antwoord weg. België zit er wel bij. Ik weet het nog alleen maar. En Frankrijk staat er ook bij? Heel slim. En uh, wilt u ze nog eens opnoemen? Ja. <laughs> ja. Engeland, Frankrijk, België. Frankrijk, Denemarken, België. Duitsland, Engeland, België. Frankrijk, Zweden, België. A. Antwoord A he. is niet goed. Het is dus B. Frankrijk, Denemarken en België. Ja, vraag ik vond 6. hem ook moeilijk, hoor. Ja, ik vond ja, hem ook lastig. Heb je nog een toelichting eventueel? Of zullen we dat gewoon overslaan deze keer? Als jij dat graag wil. Nou. Niet alleen was reizen toen nog een stuk moeilijker natuurlijk in die tijd, Willemine Wilhelmina had er ook een broertje dood aan. Ze hield niet van de warmte. Dus landen met een warm klimaat vielen bij voorbaat af. Aha. Het reizen zelf vond ze ook maar helemaal niks. Nou, vraag zes. Dan prins Willem, Alexander en Maxima leerden elkaar kennen... tijdens de jaarlijkse folkloristische feestweek in Svia. Maar hij was niet de eerste oranje die met haar kennis maakte. Welke oranje ging hem voor? A. Prins Constantijn. B. Prins Klaus. B, C. Prins Friso, Of was het toch Prins Jamie? D. Misschien D. Misschien toch A. Prins Constantijn. Prins Constantijn had er al eens in New York ontmoet... tijdens een society-huwelijk. Vraag 7 begint met een geluidsfragment. Ik ...stelde ieder in de gelegenheid hiervoor een offer te brengen. En ook de kleine en allerkleinste gaven... zullen ertoe bijdragen de nood... En het leed dat tuberculoseleiders te helpen lenen. Dat was koningin Emma in een fragment uit 1933. Ze zette zich volledig in voor de Emma Bloemcollecte. Een inzamelingsactie voor TBC-patiënten. Emma had haar zusje Sophie aan tuberculose verloren. In 1881 kocht haar man, koning Willem III... voor haar een landgoed dat de naam Oranje Nassau's Oord kreeg. En Emma maakte later van het landgoed het eerste TBC-sanatorium. Bij welk dorp stond dit sanatorium? A. Hattem. B. Wiegen. C. Renkum. D. Bennekom. C. Renkum. Dat is goed. Maria Nassau's oord bestaat nog steeds. Het sanatorium is nu het hoofdgebouw van het verpleeghuis. Het bankje van koningin Emma in het park achter het gebouw is helaas gesloopt door vandalen. Ach, vraag 8. Koningin Juliana was gek op haar hondje Sara. Is bekende anekdote van oud-minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel... die een keer zag hoe het hondje een koekje van de schaal pakte en vervolgens op de grond liet vallen. Ja, Juliana zou toen tegen hem hebben gezegd... meneer Wiegel, zou je dat koekje weer op de schaal willen leggen? Het koekje is voor de volgende bezoekers. Dus, van welk ras was Sarah het hondje van Juliana? Was dat A, een terrier, B, een bassigny, C, een dalmatiër of D, een golden retriever? Twee, uh, B. Heel goed, inderdaad. Uh, bassinji kan niet blaffen, maar produceert wel geluid. Een soort mengeling van jodelen en lachen. We hebben Hans Wiegel nog even gebeld en hij zei inderdaad dat hij het een beetje een eng hondje vond. Goed, volgens mij vier punten, jullie. Als het ja. niet goed is, corrigeer me. We gaan nu naar de rate royal. Dan kan het puntaantal nog eens een keer flink stijgen, want we gaan vermenigvuldigen. Dus met die vier die er tot nu toe zijn vergaat. Aanwijzingen dus over een royal. En als u het weet, onmiddellijk stoproepen, want dan stoppen wij de tellen met de punten ook. En die komen er dan nog eens een keer bij. Althans, die gaan we, daar gaan we dan mee vermenigvuldigen. Duidelijk, hè? Dus er zit een royal verborgen in deze aanwijzingen. Daar komen ze. 4. Ik ben rein en zuiver en een inspanning in de strijd. 3. Met mij kan je heel wat afplakken. 2. U kende mijn naam eerder dan ik zelf. 1. Aan mijn vader vroeg ik hoe lang hij gaat regeren. Amalia. Ja, dat was ze inderdaad. Katharina Amalia, uh, helemaal uh, goed. Um, ja, stond op de potzegel en het komt waarschijnlijk van het Griekse woord uh, Kataros, Dat rein zuiver betekent. En de naam Amalia is van Gemaanse oorsprong en betekent inspanning in de strijd. Dan hebben we. Uh, even Vier kijken. Vier punten, denk ik, hè? Ja, ja 4 1 denk 1. ik denk ja, ja, ja. Ja. Ja. Uh, ja, dat is in ieder geval niet voldoende uh, om, om de hoogste score te halen tot nu toe. Want die stond op 21. Maar uh, wel mee een hele zak met alleen maar NOS mooie spullen. En dat is ook heel fijn, heus wel. <laughs> wij hebben contact met Argentinië, want we willen zo weten van Kees Elenbaas daar hoe, uh, hoe het is. We hebben al hier um, spandoeken gezien uit Argentinië. Um, Kees Elenbaas, hoe is het daar bij jou, Buenos Aires? Nou, ik sta bij het Hippodromo, de, de renbaan van Buenos Aires. Daar is een, uh, een grote bijeenkomst aan de gang van ja, de Nederlandse gemeenschap, georganiseerd door de... Nederlandse ambassade. Overal uh, televisieschermen. Ook een enorm scherm op de renbaan zelf. Waarbij je toe kunt zien wat er binnen gebeurt. En ik uh, kijk nu naar uh, uh, Koningin Beatrix. Oh nee, ze heeft geen Koningin meer. Hè? Uh, prinses, ja, inderdaad. Ja, ja we prinses. moeten allemaal winnen, hoor, Kees. Het is toch al een overgang. Nou, het, het, het Wilhelmus is hier net uit, uh, uit Volle Borst uh, gezongen. En uh, ja, men maakt zich op voor de, voor de plechtigheden in, uh, in de nieuwe kerk. Dat gaat hier. Uh, uh, uitgebreid uh, gevolgd worden. Het is natuurlijk, uh, ja, het begint hier uh, ontzettend vroeg voor de uh, voor Argentijnse begrippen, maar uh, de mensen zijn hier toch in, uh, in grote getalen naartoe gekomen en ook enorme belangstelling van de kant van de, van de Argentijnse media, van wat hier allemaal uh, gaat gebeuren. Oké, okay, nou, ze zijn er druk, mee in ieder geval bij jou. Verder nog, wordt er nog iets georganiseerd? Ja, het is, uh, later op de dag is er nog een, uh, is er nog een receptie, ook op, op deze plek. Een, een, een prachtige plek. Mooi zonnetje overigens. Uh, uh, het diplomatiek uh, komt hier langs, uh, het, het zakenleven uh, komt hier langs... en dan is er vanavond een groot uh, oranjefeest in de wijk uh, San Telmo. Dus uh, ja, er wordt echt, uh, de hele dag wordt het heel nadrukkelijk gevolgd en er wordt gefeest. Goed. En inmiddels, dankjewel Kees, zien wij een bijzonder... Uh... Ja. binnenkomen, Menorema, de vorst, in de Nieuwe Kerk. Ja, de, de vorstelijke missies komen aan bij de Nieuwe Kerk. Uh, dus de afwaardigingen van uh, bevriende vorstenhuizen. Ja, en wie komt er binnen? De man die er in 1980 ook wel is. Die natuurlijk een beetje bespot is uh, in, in januari. Hij wordt wel erg grijs, hè? Ja, toen ja. koningin Beatrix haar aftreden maakte. Ik kan het over niemand anders hebben natuurlijk dan Prins Charles. Ik, al, al in de zestig, inmiddels is, en nog steeds wachtende. Met aan zijn zijde uh, Camilla... Uh, Zoeken een plek. Nou, je moet een beetje de weg kennen, zou je, uh, zou je zeggen. Misschien zegt hij wel van hé, hey, daar zat ik vorige keer ook. Tenminste, hij wijst wel even van hé, hey, hier zat ik toen. Er uh, zijn ook al anderen binnengekomen, hoor, want die komen nu een beetje aan. Broer en, uh, en zus uit uh, Thailand. En we hebben ook een afvaardiging uit Qatar gezien. Be ik zal je de namen besparen. Ja, nou, dat komt er straks. Lijkt me wel leuk. Middell? We lopen de lijst uh, straks helemaal een beetje door. Uh, half twee geweest intussen. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De Nieuwe Kerk in Amsterdam loopt vol voor de inhuldiging van koningin Willem-Alexander. Het begint over een half uur. Alle genodigden zijn door de aanwezige gastvrouwen naar hun plek begeleid. En wie zit, mag niet meer rondlopen. De applicatie van Beatrix is wereldwijd groot nieuws. Internationale nieuwszenders zoals de BBC, CNN en Al Jazeera... besteden veel aandacht aan de troonswisseling. Ook omroepen en kranten pakken uit. Het was voor onder meer de BBC en het Amerikaanse persbureau AP Breaking News...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 En de gerechtshof in Bangladesh heeft de regering opdracht gegeven onmiddellijk beslag te leggen op de bezittingen van een van de eigenaren van het ingestorte gebouw. De rechter die uitspraak deed in de zaak beval ook dat de financiële tegoeden van de eigenaren worden bevroren. Het geld zou ten goede moeten komen aan de Bengalen die in de kledingfabriek in het gebouw werkten. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie dan? Hier is Erwin de Hart. Er is een uh, ernstig motorongeluk gebeurd in de Drechttunnel. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Er staat 2 kilometer file voor de Drechttunnel. De linker tunnelbuis is dicht. Dicht en de politie laat maar mondjesmaat mensen toe via de rechter tunnelbuis. Omrijden is voorlopig het verstandigst voor de richting Breda. En dat doe je via Papendrecht, via de A15 en de N3. Dit is radio 1. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Jeroen de Jager in de beurs van Berlage met um, niet meer verhalen over de politie, maar verhalen van de politie. Nieuwe cijfers over bezoekers? Ja, nieuwe cijfers over de aantallen mensen die per trein uh, Amsterdam hebben bereikt uh, via de Amsterdamse stations tot kwart over twaalf zijn dat er ongeveer 78.000 en dat zijn er uh, twee keer zoveel als op een normale koning in de dag. Dus dat gaat lekker. De PNR-terreinen, parkeer-, en park- en ride-terreinen, uh, de Zuidoost- en Sloterdijk, die zijn vol. Er is nog wel uh, plek in Noord en in Zuid. Dat zijn de cijfers tot zover. En dan toch nog even dat akkefietje met die uh, aanhouding van Joanne van der Hoek en uh, Hans Maassen... Uh, we weten dat ze inmiddels weer zijn heengezonden met, met excuses en een bloemetje. Uh, inmiddels heb ik ook gehoord dat uh, Johanna van Plan is om een klacht tegen de politie, politie in te dienen... ...wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving, okay. zoals dat dan heet. Dus dat gaat nog spelen. Marno Remmers op de Dam. Volgepakte Dam, Nieuwendijk ging doorkomen meer aan, Kalverstraat ook niet. Er staat hier de meneer Druk, te fotograferen. u had net Sjeik van Amman, was dat? Ja, volgens mij is de Sjeik van Amman. Er was wat gelach net hier op de Dam, want hij heeft een heel groot... wat is het eigenlijk, zo dolk zwaard op de buik, ja, dat showen er niet uitgebreid? Ja, helemaal. Maar het is wel heel chic hoor. Kijk wat er nou ook weer aankomt, en dat moeten we heel goed in ere houden. Ja. Hè? We, en, en er stonden hier ook mensen achter mij en die zeiden: wat zijn ze allemaal oud geworden? Toen, en toen duidde u op Wim Kok en, en je, je, nee, van achter. Ja, ja, maar wie? Oh, ja, was dat nog meer? Charles. zo erg oud, hè? Oh, oh. ja. Nee, ja. ik, oh, ik, wel, ik kan niet op de naam komen. Die vond ik daar schrok ik echt van. Ja, dat hebben we steeds, dat we niet op de naam kunnen <lacht> ja, komen. Hebt, hè? Ziet, blijft, ja. Ja. ja. Maar, maar, maar we we staan. Nou, wat me nou opvalt, u staat hier vlakbij het punt waar iedereen langs komt, maar u zit toch naar een scherm te kijken, want u kunt niks zien. Nou ja, ik heb mijn best gedaan om me aan te melden om naar binnen te gaan. Dat ging niet. Nee, hè? Dan moet je het met minder doen. Ja, wij dachten dat iedereen hier zou komen. Maar dus de hoogwaardigheid moet dus komen we van achteren. Dat is altijd jammer. Dat is altijd jammer. Kom op hier. Ja, En net was er nog iemand die had een, een aardige vraag voor Menno Reemijer, denk ik. Als die hem kan beantwoorden wat te doen met de, de PHKBX, ja? koning Beatrix. Want dat is koningin Beatrix, die, het, het regeringsvliegtuig. Wordt die dus ook ongenummerd? Um, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik meen dat uh, toen Beatrix koningin werd, uh, dat het nog de PBX werd, was. En die is later, toen er een nieuw toestel kwam, pas KBX geworden. Dus ja. het zal waarschijnlijk zijn, op, pas op het moment dat er een nieuw toestel uh, komt. Oh, wacht op een nieuw toestel. Nou, het blijft de KBX, hoor. Oh ja? Ja, het blijft de KBX. Ja. Nou, Menno, even terug naar, naar de, voorkant. de voorkant. Want daar beweegt weer van alles. We zien een nou, aantal we zien bekende... Ook aan de achterkant uh, zien we eerst nog uh, met de Marit en, uh, en Hakon uit. Noorwegen aankomen. En die dolk net, was dat meneer de Van Breewaert ju juwelenkenner en regalia, de dolk die we net zagen, was dat, was dat echt uh, goud? Denk ik. Dat gaat wel vanuit. Dat het een uh, edemetaal is. En het is iets traditioneels bij zo'n vorstenhuis om dat uh, zulke gelegenheden te dragen. Ah, het, is het is een beetje... Ja, sorry. Nee, we zien heel wat zwaarden en dolken en zo voorbij komen. Ja, ja, zeker. Het is een beetje schakelen, zeg ik erbij. Uh, met voor- en achterkant, zeggen wij dan. Maar mm. uh, aan de achterkant, aan de nieuwe zijkant daar komen de vorstelijke missies binnen. Aan de voorkant, dat gebeurt ook op op dit moment, dus aan de, aan de Damzijde, daar komen, eh, komt de Rijksministerraad aan. Eh, en ook de deputaties van, van de landen Aruba, eh, Sint-Maarten en Curaçao. Dus dat wil zeggen de minister-president van die landen, de voorzitter van de staten eh, en eh, de gouverneur. Nou, dan schakelen we weer naar de achterkant. Ja, we hebben van alles al binnen zien komen. Mm. We hebben Oman, heb ik, geloof ik, ook voorbij zien komen. Ik kijk ook even stiekem altijd naar Josien, want die weet het nog beter dan ik. Oman is een mooi verhaal, want je kunt niet zeggen dat is de kroonprins. Dat weet hij namelijk zelf nog niet. Daar hebben ze de uh, kabouche, de, de, de sultan daar. Uh, die, die is bang voor Russie voor als hij als overlijdt. En heeft namen in een envelop gestopt. En, uh, of één naam in een envelop. En die wordt dan geopend als hij overlijdt. En dat is dan uh, zijn opvolger. Okay. Een soort loterij ja. dus eigenlijk ja. voor die jongens. En ze veel, dat wilde ik nou even vragen. Ze hebben volgens mij steeds onderscheidingstekens op. Ze lopen allemaal met een oranje-wit-blauwe sjerp op. Zijn dat dan, dat vraag ik hier aan de kenners, hoor, want dat weet ik zelf niet. Zijn dat de onderscheidingstekens die ze hebben gekregen van ons voorste Huis bij een staatsbezoek of zo? Thijs van ja. Leeuwen is ook ja, bij, bij ons, een, specialist orde... in militaire ceremonies in het Koningshuis, meneer o, van Leeuwen. Grootkruis geldkruis van de orde van de oranje nassau Die krijgen ze bij staatsbezoeken ja. en worden die, die onderscheidingsteeks altijd uitgerisseld. En die dragen ze dan bij dit soort gelegenheden? Ja, want dit is nieuw. natuurlijk een hoogtijdag. Nou, dat dacht ik wel, ja. ja. Meneer van Leeuwen, um, speelt, uh, spelen militairen op dit moment een rol? Ja, zeker. Een hele symbolische rol. Want voor het paleis, en uh, dat is op de, hier te zien ook uh, vanaf uh, op de Dam... Er staat de koningscompagnie van het garde-regiment en Jagers. En de koningscompagnie is zo genoemd omdat uh, koning Willem III... toen hij nog kroonprins was, in uh, die compagnie gediend heeft. En die vervullen altijd speciale rollen bij het Koninklijk Huis. Zowel ook bij staatsuitvaart. We zien nu trouwens ook aan de achterkant dan maar weer um, het paar uit Zweden aankomen. Uh, en ja, als je, als je kroonprinses bent dan hoef je niet zoveel aan te trekken van, van regels overhoede. Dus uh, Victoria heeft gewoon een groot, uh, groot slagschip op, zeg ik even onweerbiedig. Met naast haar natuurlijk uh, prins Daniel. Ja, je zult er maar achter zitten, Josim. Ja, dan zie je heel erg weinig. Maar ik, ik heb nog niet zo goed de beelden gezien van met de Marit. Maar ik vroeg me af of zij uh, een hoed op had. Maar... Dat kan ik niet ja. zeggen. En dit dat is de dus Janje, van Spanje, Die heeft een hoed op. Dat is echt de dat tweede derde keer dat zij een hoed draagt. Want ze draagt eigenlijk nooit een hoed. Dus. Het lijkt ook wel een beetje een haar stukje. Maar ja, dit is dus een hoed. een combinatie tussen. Het ja. ziet Aha. er wel prachtig uit hoor. die Kijk, En Spanje. dit is geen, geen, geen koningshuis. Hè? Als een Meneer Van Leeuwen, wat zien we hier? Het is van Denemarken. Van, het is wel van, van Denemarken. Meestal hebben ze dan... is een steek. Een steek. ook is nog even naar het woord. En behangen met verschillende medailles en wat... Wat, betekent, wat heeft dat voor betekenis, meneer Van Leeuwen? Ja, dat zijn allerlei onderscheidingen, onderscheidingen die ze ook natuurlijk weer. in de loop der tijd hebben gekregen. En soms zijn het ook hun uh, huisordes die ze om hebben. Afhankelijk van de dynastie waar ze toe behoren. Meneer maar kan Prus, niet van, uh, Brunei. Brunei? het kan ja, van ja, Brunei. de kroonprins van Brunei. Een van de weinige echt daadwerkelijk gekroonde hoofden... Vanmiddag in ja, dus, de dam. Dus die zijn al gekroond, hè? Hij is als, als kroonprins heeft hij een kroon gedragen, net hey. zoals Prins Charles. Japan komt binnen. Uh, ja, dat er is plink... al veel over gezegd, hè? Ja, over zo met name ja. over uh, zijn vrouw, uh, Masako, zeg ik even uit het hoofd. Die was gisteren niet bij bij diner. Uh, en dat, ja, het is een heel apart verhaal natuurlijk met haar. Ze, ze, ze is al tien jaar daarbij het Hof als, uh, als, als buitenstaande, getrouwd met de, met de kroonprins. Maar vertoont zich nauwelijks. Mm. Uh, en dus er was ook wat gedoe over dat ze nu wel na al die jaren zich niet te hebben laten zien in Japan, wel naar een feestje gaat uh, in, in Nederland. Ja, en gisteravond dan toch weer zonder opgave van reden, tenminste, ik heb het niet ja. gehoord, verscheen ze niet bij het diner en kon de, de okay. prins alleen. Maar het ja. scheen dus dat zij zich heel erg thuis voelt, hoorde ik in ja. Nederland. Ja, dat is, wat kan jij daarover vertellen? Uh, nou, haar ouders wonen in Nederland. Dus uh, het is een hele. Ja, ik kan me voorstellen, ze blijft ook langer in Nederland dan tot vandaag. Ze, ze plakt er een weekje aan vast om haar ouders te bezoeken. Ja. En uh, ja, ze heeft economie gestudeerd. En maxima in economie, ja, dat klikt heel goed. Ze die zijn op, op vakantie erover. geweest. Mm. En, uh... Haar vader is uh, rechter bij het internationaal strafhof. Ja. In Jozine, we zagen net even een tussenshot van uh, ook een mevrouw die alleen liep. Uh, wie was dat? Oh, die dat die ik je, dat, niet mee dat mee was de vrouw van de koning van, uh, van Marokko. Kijk aan. En Zo dit is vraag, Albert. Albert van Monaco. Ik vind het bijzonder dat hij er is, omdat Eindelijk hij een staatshoofd is. Maar goed, met uh, IOC-verleden en willem alexander natuurlijk ook, denk ik... vooral dat dat een persoonlijke keuze is geweest. Wat er je speelt ook... vriendschap uh, ja. een rol. Ja, wat je ook ziet uh, nu in vergelijking tot 1980... is dat er veel meer vorstelijke missies zijn. Uh, toen was het echt een, een, een klein lijstje van, van, van, van, van een hooguit tien regels. En, en nu is die lijst veel groter. En wat daarbij ook weer opvalt, is dat er heel veel vorstenhuizen zijn... waar ze de afgelopen drie jaar ook op uh, bezoeken zijn geweest. Qatar, Oman, Brunei, uh, nou allemaal, allemaal dat soort uh, missies. Verenigde Arabische Emiraten is, uh, is ook iemand van, uh, van afgevaardigd. En Monaco was er in niet bij en nu wel. Wij kijken hiermee uh, in de kerk, uh, waar al die mensen dus binnenkomen. Uh, buiten staan er ook mensen langs die uh, loper om uh, ja, te proberen wat bekende mensen te zien. Ja, een man met een fototoestel. U kent er een hoop, hè? Uh, ja Noem eens even wat namen. Ja, nou ja, Harald van Noorwegen, dan, uh, dan heb je inderdaad uh, de Scheik van Oman. Uh, ja, God, zo, zo, zo zijn er zo ontzettend veel uh, Prins van Monaco. Ja. Hoe uh, komt het dat u die allemaal kent? Is het is een beetje hobby. Nee, nee, nee, nee. Kijk, daar zit, zit de Scheik van Oman volgens mij het inderdaad. Ja? Die, die hele, nou, het zijn gewoon mooie, mooie gezichten qua figuur ja? en alles. Dat blijft gewoon uh, in je zitten. Het in mooi, je mooi, zitten. Ja, tuurlijk, in je, in, je, in, je, in je brein, hè? Mooie mensen vergeet je gewoon niet. Mooie mensen vergeet je niet. Terwijl hier achter mij een, een man en een vrouw staan. U kent er geen één, hè? Nou, nou, nou, wel een paar. Ja, weinig. Ja, we, staan, we zijn echt de, de, de niets van dit groepje hier. Ja, deze mevrouw wel. U, u staat ook steeds te wijzen. U kent ze ook, hè? Ik oh, kent ze oh, gewoon. Welke hebt u gezien? Oh, nee, oh. Ja, ja. Ik vind het alleen jammer dat hij alleen is. Hij heeft de vrouw die bij hem. Dus ja Wie is hij? <laughs> Albert van Monaco. Ja. Ja. Ja. Uh, dit is natuurlijk ook het belangrijkste moment, denk ik, voor de beveiliging. Uh, want hier loopt toch iedereen... Is de opening van, uh, opening. Sorry, Marino, dit ja. is de opening van uh, de Verenigde Vergadering van de staatsgeneraal. He? Ik heet u allen van harte welkom in de Nieuwe Kerk. Berichten van afwezigheid zijn ingekomen van de volgende leden. Postema, Bashir, Karabulut en Smits... Ingekomen is een brief van de minister-president. Ik verzoek de griffier deze brief voor te lezen. Aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal... per adres de Nieuwe Kerk, Dan Amsterdam. 30 april 2013. ochtend is het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden... overgegaan op Zijne Majesteit, Koning Willem-Alexander... en heeft hij de uitoefening van het Koninklijk Gezag aangevangen. Krachtens artikel 32 van de grondwet wordt de koning daarna zodra mogelijk... beëdigd en ingehuldigd in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De regering stelt er prijs op dat deze beëdiging en inhuldiging... hedenmiddag plaatsvindt. Zijne Majesteit de Koning is gereed hiertoe aanwezig te zijn in de openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal... die u voor hedenmiddag heeft belegd in de hoofdstad Amsterdam. Was getekend de minister-president, minister van Algemene Zaken, Mark Rutte. Ik dank de g Ik stel aan de orde de benoeming van een commissie van in- en uitgeleide. Ik benoem tot voorzitter en leden van de commissie... die Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin... zal ontvangen en uitleiden de volgende personen. Mevrouw Van Miltenburg als voorzitter. De heer Van der Linden, mevrouw Hamer, mevrouw Dupuy en de heer Van der Staaij. En ze zullen worden begeleid door de griffier van de Tweede Kamer. Dat hebben ze niet net bedacht, hoor, die commissie van in- en uitgeleiden was al van tevoren bekend. Het uh, gaat om uh, ancienniteit van uh, de Kamerleden. En dat moet een afspiegeling zijn van politieke partijen. Vandaar uh, Dupuy van de VVD. Van de Linde van uh, CDA. Uh, als het gaat om de Eerste Kamerleden. En um, Mariette Hamer natuurlijk van de PvdA. Tweede Kamer. Kees van der Staaij, SGP. Mm -hmm. uh, hij is de Nestor. Uh, dus vanzelf. Jongste Nestor trouwens ook. Met zijn 45 jaar. En eigenlijk had zijn uh, collega in de Eerste Kamer... ook in deze commissie moeten zitten. Maar ja, okay. omdat hij de Nestor was. Maar ja, dan, dan kreeg hij de eerst. Dat kan dan weer ja, maar we zien de hele de tijd, precies. We zagen ze de, de, de, de hele tijd wachten op de blauwe wachten, loper. Netjes wachten tot de uh, ja, statengeneraal is geopend. Gast, ze zijn te gast in die vergadering. Juist. Want het is een vergadering gewoon van, van de Kamers. Nou, nu komen ze binnen uh, met voorop uh, premier Rutte. Je zag daarnaast ook uh, Piet Hein Donnen lopen. Mm -hmm. Geen minister meer al een enige tijd. Maar wel vice-president van, van de Raad van State. Uh, en heeft natuurlijk ook uh, een, een, een belangrijke rol in het bestuur van, uh, van Nederland. Nou, zo zoeken... Eh, niet alleen de leden van de Nederlandse minister ministerraad... maar ook die van eh, de landen uit het Caribisch gebied eh, hun plaats. En zij komen aan, als ik het zo zie, aan de zijkant te zitten. Eh, als je voor, eh, voor het podium staat met de troonzetels erop... komen zij aan de rechterkant te zitten. En daar geen hoeden. Geen hoeder, inderdaad. Nee, dat nee. is niet gewoon om dat nu te doen. We zijn heel gedoe geweest natuurlijk over die kleding. Nog uh, wat moeten we een aan? Een voorschrift was. Ja. Er, was wat onduidelijkheid ja, ja, over. Ja. Terwijl uh, er vanuit gegaan werd: we doen een, een voorschrift zodat iedereen wat die weet wat hij moet dragen. Ja, dat was niet zo. Nee. Een donker pak of jaket voor de mannen en uh, middagjapon middag voor uh, voor voor de dames. En dat ja. schijnt dan van alles te kunnen zijn. Dat kan een mantelpakje zijn. Uh, alleen ja, Als het niet tot de Tot de knie, is. Tot knie ja. niet te overdadig, maar ja. We hebben er een gezien al bij de abdicatie, mevrouw van Miltenburg. Uh, in het knalrood. In het knalrood. Ja. Ze trekt, steeds als ik naar het beeld kijk, dan valt uh, Van Miltenburg mij op. Het wat, is... wat is het idee daarachter? Dat je niet mag opvallen? Dat, ja, dat je niet je hoofdrol al... speelt op ja, dat je moment? Ja, je mag dat niet overschaduwen natuurlijk. Mm, maar goed, als je dan als Maxima zijnde uh, zacht roze aantrekt... Ja. dan kan je eigenlijk geen andere kleuren dragen die... Uh, ja, die dan... niet opvallen? Nee. nee. nee. Maar mevrouw Van Miltenburg dacht, laat ik eens eventjes mijn moment... Uh... Maar goed, Maxima die had ook dan beter een fellere kleur kunnen kiezen. Sst. Het is trouwens kwart voor twee en als het goed is... Eh, misschien krijgen we daar zo ook beelden van te zien. Um, Vertrekt de prinses Beatrix? Vertrekt de prinses Beatrix vanuit het paleis... Zij zit gewoon in het paleis met de drie prinsesjes. Wij komen niet dus over de dam, uh, ingang in de, op de dam, maar komen ook achterlangs. Nou, komen oh, ja. net het paleis J Jij uit. Jij hebt het goed uh, met drie jurkjes in drie blauwe jurkjes nu. Van Nathan, de ze hebben ze ontwerper. Uh, ja, dit is van de ze ontwerper van Maxima. Ze komen erin. Ja. Ja. Ja. En en zijn, de... sorry? Deze jurkjes zijn van de ontwerper die uh, ook de jurk van Maxima vanmorgen heeft ontworpen. Ah, van okay. Nathan uit België. En ze uh, ja, toonden vanmorgen al heel trots op Twitter de foto's. Ja. En meneer Van Leeuw En de trompettenkorps van de Marie Souché speelt nu. Een heel toepasselijk muziekstuk, Monuments of the Netherlands, van Jurian Andries. Dat gebeurt aan de achterkant. Dat gebeurt nu aan de achterkant. Ja, we kunnen dat misschien niet horen. Maar... Ja, op de achtergrond. Ja, wel, ja. ja op de achtergrond horen we. Het het, is niet alleen, uh, het zijn niet alleen uh, de prinsessen, mag ik nu zeggen. Uh, Beatrix met de drie kleindochters. Uh, de rest van de koninklijke familie loopt daar ook achter. Constantijn natuurlijk met Laurentien. Mabel met Beatrix. Mabel bij Beatrix, heel goed. Zwarte Japon, dat vind ja. ik wel opvallend. Met een witte mouw. En meneer van Leeuwen, wie hebben daar de zwaarden gegeven voor? Dat is uh, de erewacht van de koninklijke Bangsocier. Met de koolbak op. De koolbak. En de witte nestels. Ja, de koolbak is een soort uh, berenmuts. En ook de Apeldoornse tak is erbij. Uh, de kinderen van Christina zijn erbij. En de kinderen van Irene. Wat overigens geen oranje zijn. Hè. Die komen van het huis uh, Boubon Parma. Uh, die zijn er ook allemaal bij. En uh, verlaten nu het paleis om dan uh, via de ingang aan de nieuwzijdse uh, de kerk binnen te komen. Dan zagen we daar ook niet de beste vriendin van de koningin, René Roel? Ja, ja. uit Canada. Ja. En als het goed is, heb ik mij door een Argentijnse gisteren laten vertellen. Is ook de beste vriendin van Maxima. Uh, toch aanwezig uh, okay. uh, daar. Verhel daar is over. Dat is een bijzonder verhaal, hè? Uh, nou ja, het is een bijzonder verhaal in die zin... dat uh, natuurlijk uh, heel lang de, de vraag geweest: mag haar vader erbij zijn. Nou, dat, dat antwoord was snel gegeven, alleen al door haarzelf. Maar het bleef een beetje in het midden of de rest van de familie... haar zussen en mm. uh, broer erbij mochten zijn. En erbij zouden zijn, want mogen mochten ze wel. Uh, maar Maxima heeft heel gedecideerd gezegd van... nee, er komt niemand uit Argentinië. Maar er schijnt dus toch één uh, vriendin uit haar... Uh, ja, schooltijd erbij te zijn. Bijzondere jurk die Mabel aan heeft... Ja. Zwart en dan een witte, witte mouwen. Ja, ik denk dat van Victor en Rolf is die altijd met strikjes werken. Maar ik vind het ook heel opvallend Het is een hele sobere, verdrietige jurk. wat ja. ik er ook wel weer voor kan stellen. En Laurentien die er juist heel erg uitknalt. Als je meer op wil vallen dan Laurentien dan moet je heel erg <lacht> je best gaan doen. En, Vertel eens is wat Laurentine een hele grote rode hoed voor Fabienne Delvigne Dat is ook Maximus' favoriete modeontwerp. En een knalrode jurk. Dus die knalt er nu samen met Van Miltenburg. <lacht> samen van Miltenburg en ehm... <lacht> Om op te letten, prinses Anita, die ja. is er ook bij. <kriek> um, ja, lang last ook van ziektes, lekkend hersenvocht. Uh, heeft veel uh, uh, zaken aan zich voorbij moeten laten gaan. een longontsteking. longontsteking. En, maar... en, en meedraagt een, een jurk en dat lijkt heel erg op een oude jurk van prinses Maxima. Dat weet ik al zeker. Een zwangerschapsjurk? Ja. Nou, ja, die had ze nog hangen. Ja. Ja. ja. Nou, leuk. Okay, dus kan, sober, je kan net een sober. soort gelijke laten maken. Maar Maxime heeft de, de identieke zwangerschapsjurk gedragen. Baga. Dus ik kan me niet voorstellen dat je een nieuwe. precies dezelfde opnieuw nee, laat maken. Nee, dat lijkt me af. Het is zonde van het geld bovendien. Josine jij doet dit allemaal uit het hoofd, hè? voor ja. de orde, zei ik er even bij. Ja. Ja. Ook. Ah, als je het elke dag uh, bij bezig bezighoudt, dan uh, moet het ook wel lukken. En volgens ja. mij uh, was het ook nog opvallend dat Eva, de vrouw van Bernardo... Bernardo dat hij niet aanwezig is, net nu er allemaal uh, ah, ja. roddels zijn... over hun huwelijkscrisis, ah. omdat ze vreemd is gegaan. Mm -mm. Dus wat zegt dat? Ja, oh jee, oh jee. Maar, maar, die zijn wel heel erg buiten beeld. Want die ja. wonen in New York, in Londen, weet ik wat. Weet ik, die zie je ook nooit. Verder. Meneer Plus, uh, u bent ook nog steeds hier bij ons gelukkig ja, in de studio. Een kenner van juwelen en de regalia. Even naar de juwelen. Ziet u nog bijzonder uh, bijzondere stukken hmm. langskomen? Of valt dat mee op dit Beatrix moment? Prinses heeft in ieder geval een, uh, de armband om met safir. En dat uh, uh, gaat natuurlijk heel erg mooi samen met de kleding die ze draagt. Het koningsblauw. Oké, okay. Ze moeten worden nu even een... een beetje stil zijn ja, geloof, nee, ze worden, nee, ze worden gewoon in plaats gebracht. Maar het is wel een beetje kerkers. een verstild moment, het, mennen, het, of het, niet? Het, ze schrijden meer, hè. de anderen liepen de kerk in en zij schrijden meer. En vooraf gegaan door uh, de griffier van de Eerste Kamer, uh, meneer Hamilton. En wie zien we dan? Sorry? Wie zien we daarna? Want Wie we zien, zien we drie kleine meisjes lopen in blauwe jurken. Nou, ik doe ze gok. Ja, daar roze Jessica. De kroonprinses. Ja, He? dat weet ik toch. Ja. Ik zie dat het aan de, jou prins schat. De prinses van Oranje, zoals ze uh, sinds vandaag heet. Klopt, uh, maar ook iets. Uh, en met haar, haar, haar, haar zusjes uh, Alexia en uh, Ariane. Is er best voor ge ge over nagedacht dat zij dezelfde jurk aan hebben, als kleurjurk, als uh, prinses Beatrix? Moet ik inmiddels zeggen? Dat denk ik niet. Nee? nee, nee, het zijn ook twee losse ontwerpers. De koningin draagt Sjaïla de Vries en zij dragen Nathan. En het is natuurlijk koningsblauw, ja. dus heel erg toepasselijk. Hey, en die Nathan die heeft dat dus vanmorgen al op internet laten zien. Mag dat eigenlijk zomaar? Nou ja, ik denk dat er van tevoren wel overleg over is geweest. Mm. Maar ik vind het heel verstandig van Maxima dat ze drie dezelfde jurk's kiest... en dat niet Amalia een bijzondere jurk aan heeft... zodat zij als troonopvolgster wordt gepresenteerd. Nu zijn het gewoon de drie zusjes die ja. heel schuchter een beetje... en om zich heen kijkend ja. kerk komen. Zie je bij uh, prinses Mebel of prinses Beatrix nog, nog uh, aandinkend aan, aan Friso? Uh, je zei bij de kersttoespraak, liet Beatrix het wel zien... Uh, Nee, ik zie het hier niet zo snel. Safir en de, de link Safir en Friso leg ik niet zo snel. En ja, de Japon van Mabel is natuurlijk heel erg ingetogen. Maar uh, ja, ik denk niet dat dat per se nee. met Friso te maken zou moeten hebben. Nee. Nee. Nou, ze zijn in ieder geval bijna bij hun plaats uh, in de kerk. De prinsessies komen naast... Uh, Oma te zitten, prinses Beatrix, mm. hebben ze gisteren al op geoefend. Wat wel leuk was, wat ze gisteren ook hebben gedaan. Want ze waren eh, met het gezin in de kerk, hebben ze niet alleen op die stoelen waar ze nu op gaan zitten, zijn ze gaan zitten. Maar mm. ze mochten ook ja, even op de troon Ja, is dat is fantastisch. Ja. Merk je ook bij uh, Amalia dat er een... Ja, ik zag al bij haar op het balkon ook een soort blik... die ja. in manier waarop ze zwaaide, het besef dat het ja. ook wel eens... Net toen ze de kerk eigenlijk doorliep... Uh, om zich heen kijkend uh, van wat er allemaal zat. Ze is het zich natuurlijk bewust. Ze is negen, uh, dan heb je uh, genoeg bewustzijn om, dat, om je dat te beseffen. Ze heeft ook aan uh, haar vader gevraagd. Hè, toen uh, duidelijk werd dat, uh, dat oma ermee ging stoppen. Van god, pap, hoe lang ga jij het doen? Ja. Uh, dus nee, ze is er wel, wel degelijk uh, mee bezig. En dat kan ook niet anders in, in, in die positie. Is het niet thuis, dan zijn dat natuurlijk wel de vriendjes en vriendinnetjes op het schoolplein. Want dat zijn ook gewone kinderen in dat opzicht. Ik vind het zo leuk om de koningin ook in haar rol als oma te zien. Er wordt altijd al wel verteld door anderen dat ze zo'n geweldige oma is. Maar als ze dan even lief aan Mario wat in de oor fluistert, dan zie je dat terug. Je zag het ja. net ook, hè? dat ze even met, uh, met de prinsesje sprak. Ja. Nou, dan gaan we nu op naar uh, eigenlijk waar het om gaat, het hoogtepunt. Om vijf voor twee staat gepland dat uh, het hoofdkwartersje uh, vertrekt vanuit het paleis. Uh, eerste kwartersje waren de Kamerleden. Tweede kwartersje was de ministerraad. Derde kwartersje, hoofdkwartersje. Uh, ja, daar ga je heel veel in zien. Ja. Uh, de wapenheer Hout, uh, de regalia, de, de koningen van wapenen. En natuurlijk uh, de vaandels, uh, daar zal Thijs van Leeuwen zeker op uh, letten... Um, en natuurlijk koning en koningin, maar koning ook in, uh, in de mantel. Ik... Kijk even op mijn klok. Nou, dat zit er toch bijna aan te komen. Iedereen, alle gasten zitten inmiddels. Het uh, ja, dit... is niet meer zo dat er nu nog iemand binnenkomt... van ik heb de trein gemist, uh, ik ben wat later. Nee, dat, zo werkt het niet. Volgens is het officiële programma nog 30 seconden dan, uh, uh, Menno. Uh, nou ja, dan, uh, we, we zaten net goed toen we schakelden... naar de achterkant van het paleis uh, om de prinsesjes uh, naar buiten te zien komen. Nee, ja, je ziet de gezichten in, uh, in de kerk. Charles die nog maar eens een keertje zucht. Ja, zit er toch maar ook maar weer voor ja. de tweede keer. Hij heeft geen idee of hij zelf ooit nog koning uh, zal worden... worden Natuurlijk in Engeland veel gesproken ook over het feit van... misschien moet je als het dan maar laten liggen en uh, meteen maar verder met William en Kate. Um, ja, en dan is het kijken naar die hoofdingang. Of daar al beweging zit en beweging... Ja, dat is voor de, voor ja, dat de prinses... Dat kunnen misschien even vragen aan, aan Minor Remmers, want die is daar in de buurt. Minor, ja. zie jij beweging nee, buiten? Nee, nog niet. Nee, iedereen staat wel met fototoestellen omhoog. Gehesen en met een schuin oog op uh, een van de twee grote schermen. Maar dit is, dit is wel het hoogtepunt nou, hè? Ik hoop het wel. Het is doodstil eigenlijk hier. Ja, we zijn bang dat hij aan de achterkant komt. Hij nee. wel hier komen. We. Ja, tuurlijk. Onder de visnetten door, traditioneel. Ga maar halen dan? Ja, ga hem halen. Oké, okay, dat is goed. Ja, dit is toch het moment waarop iedereen staat te wachten. Hele rustige, stille, ingetogen dam eigenlijk. Maar dat zo lijkt het in de kerk ook wel, hè? Dat iedereen toch een soort verwachting heeft van... Nu gaat het moment komen, het hoogtepunt eigenlijk, hè, mevrouw? Ik denk het wel, hè? Ja, daar komt hij voor, voor dit moment. Ja, dat dacht ik, zeker. Ja. De camera vliegt weer over ons heen. We kijken naar de hoofdingang van het paleis... waar de nieuwe koning dan dadelijk met de koningin onderdoor komt. Onder dat balakijn, over de blauwe loper. Ik, ik hoor wel wat schil, maar volgens mij is de deur nog dicht. Dus uh, gaat Lara... Uh... Koningin dag vieren. Ja, nou, ik ga even slapen, denk ik. Ik wens jullie veel ja, succes. Jongens, er komt nog, wat aan. We zien er de... die... Sorry, ik onderbreek even, want we zien de wapenheruit uh, naar buiten komen. Uh, Robert Dijkgraaf uh, met uh, de staf in de hand. Ankie Vergrunzen erachter. Uh, en als het goed is, ook uh, de koning van wapenen, Peter van Uhm en André Kuipers. Zij gaan uh, de stoet vooraf, mag je wel zeggen. Pien Zaaier zien we. Pien Zaaier loopt ook in het cortège. Uh, ook leden van de onvoudingen, uh, de algemeen secretaris uh, Jaap van Leonburg, uh, Jaap Leonburg zag ik lopen. De ceremoniemeester loopt daar, Wim Kozijn. Ja, en uh, wie er ook in zit als wapenheerhoud, moet ik er toch even bij zeggen... René jones Bos, misschien niet zo'n bekende. Zij is secretaris-generaal van uh, Buitenlandse Zaken... en vertegenwoordigt de kracht en belang van de publieke dienst. En zo hebben ze allemaal wel een, een rol. Robert Dijkgraaf als oudste wapenheerhoud, dat is belangrijk... want die gaat straks op de, op de Dam roepen dat de koning is ingehuldigd. Oud-president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Zit nu in Princeton. Eh, Ankie van Grunzen. Meeste deelnames Olympische Spelen en meeste eh, Olympische medailles ook. De koningen van Wapenen. Nou, generaal Van Um, die kennen we allemaal als oud-commandant eh, der strijdkrachten. Hij is dan de oudste van die twee eh, koningen van Wapenen. De andere is André Kuipers, die we natuurlijk ook allemaal kennen als eh, astro astronaut. Van Um zal in de kerk hetzelfde doen. Zal ook eh, roepen, eh, de koning is ingehuldigd. We zijn net ook nog het onblote rijkswaard al uh, verschijnen. Die, die komen nu ook, uh, ja. als het goed is, uh, de vaandels van en het... En daar uh, is Maxima. In het prachtig ja, komen. Ze zijn afgegaan door de grootmeester, Marco Hennis. En natuurlijk en de, de, de koning ook. En de safire tiara, die tot nu toe nog niet door haar was gedragen. En de koning afhangende mantel, vraag ik hier aan tafel. Zo te zien wel, ja. Maino Rebus buiten... De muziek dus nu, uh... dat doet u echt wat, hè? Ja, tuurlijk is dat het mooiste moment. Maar... Ik vergeet bijna foto's te maken ja, met enthousiasme, hè? Ja, dat is dat is het, waard, he? het dat is moeite waard, hè? We hebben een schip gebruist of niet? Een koningsditschap, jongen, maar om u tegen te zeggen. We ruilen goud voor goud in. He? Zo is het, toch? Geweldig. Thijs van Leeuwen, hier ook aan tafel. Ja, de muziek, de koninklijke militaire gepel Johan Frizo die speelt nu de grenadiersmars, Turfie Ransel. En dat heeft ermee te maken dat tot vandaag... de koning, brigade, generaal van de grenadiers was. Dat is de stem van Lucella Carrasso, trouwens. zeg ik even voor de luisteraars thuis, maar die had u vast herkend. Vaste waarde op Radio 1 heeft de plek van Laura, uh, Lara Rings ingenomen. En we zitten hier met z'n tweeën tot uh, vijf uur met Menno Reemeyer. Die heeft door de verrekijker gekeken, Menno, wat zag je nog? Nou, ik zie het eigenlijk beter op uh, televisie, maar je ziet de uh, kadetten en adelborsten uh, in de houding staan. En als de koning langskomt, dan houden ze als het goed is de, de, de, de palen van de pergola vast. Uh, zoals gezegd, de Rijksstandaard wordt, uh, wordt gedragen, het Rijkszwaard wordt gedragen door Tom Middendorp, de commandant der strijdkrachten op dit moment. En het uh, de Rijksstandaard wordt gedragen door Tom, Tom van, van Ede, Ede. De, de inspecteur de generaal van de krijgsmacht en van de veteranen. Ja. Ja. Josien Drogendijk, jij kijkt ondertussen naar de jurk natuurlijk. Wat kan jij er nog meer uit afleiden, uit de jurk van Prinses Maxima? Nou, de ontwerp, want natuurlijk de vraag is, kan je niet uit afleiden? Want die stof is speciaal voor haar aangekocht, dat model is speciaal gemaakt, dus daarvoor zullen we... Echt moeten wachten op een officiële mededeling. Ik vind uh, vooral het heeft echt geweldig. Het is nog nooit door haar gedragen. Het is echt een koninginnendiadeem. Ik vind het fantastisch dat ze en het ook heeft gekozen. Die, ja, is die nieuw? Dat nee, nee, is een heel oud Maar voor ja. ja. niet door, ja. koningin, uh, door haar gedragen. Emma is die in de tijd. Uh,